Provincies en gemeenten, de overheidsgebouwen in Caribisch Nederland en buitenlandse diplomatieke vertegenwoordigingen wordt gevraagd zich aan de vlaginstructie te houden. In Woerden woedt brand in een aantal bedrijfspanden op een industrieterrein. Eén persoon heeft rook ingeademd en is naar een ziekenhuis gebracht. De brand was aan het begin van de avond onder controle. Het vuur ontstond na twee explosies in een scooterwinkel en sloeg over naar andere panden. Bij het blussen krijgt de brandweer van Woer de hulp van Korps uit onder meer Leidse Rijn, Houten en Maarsen. Atlete Daphne Schippers heeft op de WK Atletiek in Moskou verrassend brons veroverd op de zevenkamp. Dat deed de 21-jarige atlete met een Nederlands record van 6477 punten. Schippers stond al derde na zes onderdelen en ze wist op de 800 meter haar bronzen positie vast te houden. Daphne Schippers is de zesde Nederlander die een individuele medaille wint op een WK... En de eerste die dat doet op de Zevenkamp. Het weer. Het aantal buien neemt steeds verder af. Vanavond klaart het op. Morgen valt er in het Noordoosten nog een enkele bui. In de rest van het land is het dan droog. Schijnt geregeld de zon. Het wordt 19 tot 22 graden.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 Just to find our way, we lose the heart. the power you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 Oké, okay. ja. nou bedankt voor je voor je inbreng. Graag gedaan. I'm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 from your sins today, yeah. hallelujah, yeah. Well, let's celebrate our salvation. Yeah.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 is Wel die keus maken en tegelijk is het wel elke keer wel een, een, een angstige keus. Ja, daar dus heb je, de... ik, achteraf zeg ik ook, nou, in die zin uh, ben ik ook wel moedig in geweest. Ook wel omdat God daar ook bij was, die kan je ook alleen maar helpen als je angst aangaat. Maar ik denk, ja, nou, ik ben wel die angst aangaan. Ja, maar ik kon daar niet doorheen in mijn eentje. Nee, dat, is, he dat is heel zwaar. Ja. Ja. ja, ik heb daar ook hulp in nodig gehad, ja. ja.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 door het bordel, er is niemand hier op aarde zonder fouten zelfs. Niet. Dan hoog bejaard, lesbiennes, homo's, door een ander niet aanvaard. Mensen die correct zijn, zelfverzekerd en stabiel, en zij die zijn ontspoord, moordenaar naar een pedofiel. Er is niemand hier op aarde zonder fouten, zelfs niet één. Ieder mens heeft liefde nodig.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 Van iedereen, groot en klein, arm en rijk. Van sterken en van zwakken, bij hem is iedereen gelijk.